بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الامه ربتها وان ترى الحفات العرات العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم تس عمر رضي الله عنه overlevert het volgende toen wij op een dag bij de boodschapper van Allah vrede zijn met hem zaten verscheen er een man voor ons met melkwitte kleding en gitzwarte haren er was aan hem geen teken van het reizen af te zien en niemand van ons kende hem hij ging voor de profeet zitten plaatste zijn knieën tegen diens knieën legde zijn handen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 Dus de bedevaart naar het huis verricht indien je daartoe in staat bent waarop hij zei je hebt juist gesproken. Wij waren verbaasd zegt Omar anhu. Wij waren verbaasd dat hij hem eerst iets vroeg en daarna zijn antwoord goedkeurde. Daarna zei hij bericht mij over de betekenis van iman. Hij dus de profeet sallallahu alayhi wasallam antwoordde.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 En als je hem niet ziet, dan ziet hij jou wel. Hij, de man, zei, bericht mij over het laatste uur. De profeet Vrede zei met hem antwoorden, daarover heeft de ondervraagde niet meer kennis dan de vrager. Toen zei hij, vertel mij dan over haar tekenen. Dus de tekenen van het uur. Hij antwoordde dat de slavin haar meesteres zal baren. En dat je ziet dat blootvoetsen, naakte en behoeftige schapenhoeders, wetijveren in het bouwen van hoge gebouwen. Hierna ging de man weg. En ik, zegt Omar, bleef enige tijd zitten. Toen zei hij, dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam, O Omar, weet jij wie de vrager was? De vragensteller was? Ik antwoordde, Allah en zijn boodschapper weten het best. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat was Jibril. Hij kwam om jullie over jullie geloof te leren. Om jullie in jullie geloof te onderwijzen. Beste broeders en zusters. Deze overlevering is een uitleg van alle innerlijke en uiterlijke daden van aanbidding. Of het nu gaat om de innige overtuiging. De zichtbare daden. In de geest zetelende intentie. Of het voorkomen van foutieve handelingen. Deze hadith kan jou daarbij helpen. Het is zelfs zo dat alle islamitische wetenschappen terug te refereren zijn naar deze overlevering. En uit deze overlevering voortkomen. En daarom zei Al imam al-Nawawi rahmatullah alayhi. En gedenk dat deze overlevering verschillende wetenschappen, kennis omgangsvormen en leuke wetenswaardigheden omvat. Deze overlevering wordt zelfs beschouwd als de oorsprong van de islam, zegt -imam al -Nawawi, el imam al-Nawawi En al imam al-Kortobi zegt het volgende over deze overlevering. Het is gepast om deze overlevering de moeder van de sunnah te noemen, zoals al fatiha ook de moeder van de Koran wordt genoemd. En uit deze overlevering kunnen wij een groot aantal belangrijke zaken opmaken. Namelijk dat het geloof uit drie gradaties bestaat. El-Islam, el-Iman, al ihsan En in deze overlevering wordt iedere gradatie toegelicht. En daarom zegt de profeet, vrede zij met hem. Aan het einde van deze overlevering, dat was Jibril. Hij kwam om jullie over jullie geloof te leren. Dus ons geloof is onder te verdelen in drie categorieën. Nogmaals, al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. En dit is de enige overlevering die allesomvattend is en zeer uitgebreid is als het gaat om de verschillende gradaties van het geloof. Ook is deze overlevering één van de laatste overleveringen die toegeschreven worden aan de profeet, vrede zij met hem. Want niet veel later, daarna, verliet hij het leven, salallahu alayhi wassalaam. Ook zien wij in deze overlevering dat Jibril zelf naar de profeet is gekomen en plaats heeft genomen in een van zijn zittingen om het een en ander aan de aanwezigen te leren, uit te leggen. En deze gebeurtenis geeft aan dat het een zeer belangrijk onderwerp betreft. Waarom? Het is Jibril, Aminus Sama, die komt naar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aminul Ard, om hem een vraag te stellen. Dat geeft aan dat het hier gaat om een hele belangrijke zaak. En Omar die zegt het volgende. Hij zegt, toen wij op een dag bij de boodschapper van Allah, vrede zijn met hem, zaten... Verscheen er een man voor ons met melkwitte kleren, spierwitte kleren en gitzwarte haren, donkere haren. Er was aan hem geen teken van het reizen af te zien en niemand van ons kende hem. En dit is op zich eigenaardig en zeer vreemd. Want de Arabieren konden altijd aan de hand van het uiterlijk en het accent van iemand achterhalen waar hij vandaan kwam. Maar deze keer was de zaak anders. En ondanks alle gedane pogingen konden zij niet zeggen waar hij vandaan kwam. Ook vonden zij het vreemd dat de kleren van deze man spierwit waren. Schoonwit. Iets dat een persoon niet verwacht bij iemand die heeft gereisd. Vaak zit een reiziger helemaal onder het zand en het stof als hij in Medina aankwam. Maar hun verbazing nam alleen maar toe... Toen de man, de profeet vrede zij met hem, een aantal vragen begon te stellen. En daarna steeds bevestigend het volgende zei. Je hebt juist gesproken. Want het ziet ernaar uit dat deze persoon die de vragen stelt, reeds op de hoogte is van de antwoorden. Hij stelt een vraag en hij zegt tegen de profeet als hij heeft geantwoord. Je hebt juist gesproken. Dat is op zich vreemd. Ook leren wij uit deze hadith dat de engelen soms in de gedaante van mensen naar iemand kunnen komen. Zoals in het geval van Jibril in deze overlevering. Zoals in het geval van Mariam, die bezocht werd door Jibril in de gedaante van een mens. En Ibrahim, die ook bezocht werd door engelen in de gedaante van mensen. En net als de engelen kunnen ook de jin in de gedaante van mensen komen. Zoals ook het geval was met Abu Huraira, mogen Allah wel tevreden met hem zijn. Ook valt ons op dat het tot de methodiek van de profeet behoorde om met zijn metgezellen samen te zijn. En met hen te zitten en zich niet van hen af te zonderen. En zo dient iedere moslim ook te zijn. Ook wordt in deze overlevering een aantal richtlijnen aangehaald met betrekking tot lesvolgen. En vooral als het gaat om de wijze hoe een leerling plaatsneemt tijdens de les. Omar zegt namelijk, hij, dus Jibril salam, ging voor de profeet zitten, plaatste zijn knieën tegen diens knieën, hiermee aangevend dat een leerling beleefd, aandachtig, oplettend en geconcentreerd plaats moet nemen in een zitting van kennis. En over dit onderwerp, namelijk het vergaren van kennis, kan ik alleen het volgende tegen jullie zeggen. Wie kennis wil vergaren, moet zich eerst de hiervoor nodige etiketten eigen maken. Dus moet eerst bekend worden met de omgangsvormen van het vergaren van kennis. Ook zeiden de geleerden, wie niet bekend is met de etiketten van het vergaren van kennis zal in de toekomst ook niet in staat zijn om kennis aan anderen over te dragen. En het lijkt niet meer dan gepast om van deze gelegenheid gebruik te maken, om even stil te staan bij een aantal van deze etiketten en jullie deze in herinnering te brengen. Eén, een leerling moet zich voorbereiden op het vergaren van kennis, op een zitting van kennis, door zijn hart te reinigen van haat. Jaloezie, afgunst, hoogmoed en slechte gedragscode. Twee, een leerling moet zijn intentie zuiveren. Hij moet dit slechts doen om het welbehagen van Allah te winnen. Drie, een leerling moet de juiste vriendenkring uitkiezen... die hem aanmoedigen en steunen in zijn gevecht tegen de zonde en tegen verdorvenheid... En standvastiger maken op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. 4. Een leerling moet niet te veel lachen, grappen maken en praten tijdens de les. 5. Een leerling moet altijd op tijd aanwezig zijn voor de les. 6. Een leerling moet respect tonen voor de leraar. 7. Een leerling moet een Correcte zithouding aannemen tijdens de les. 8. Een leerling moet geduld hebben. Leerling moet geduld hebben voor de strengheid en de hardvochtigheid die zich soms bij de leraar kan voordoen, kan gebeuren. En altijd moet hij goed blijven denken over zijn leraar. 9. Een leerling moet op een respectvolle en erbiedwaardige wijze de leraar zijn vragen stellen. 10. Een leerling moet aandachtig luisteren naar de leraar. Zelfs als hij stof behandelt die de leerling eerder heeft gehoord en bekend mee is. En 11. Een leerling moet andere mensen aansporen om lessen te gaan volgen. Ook leert ons deze overlevering van Jibril dat het aangeraden is om je niet te beperken tot het stellen van vragen waarvan jij het antwoord niet weet. Maar je kunt de leraar ook vragen stellen, waarvan jij het antwoord heel goed weet, maar dan met de intentie de aanwezige mensen iets bij te leren. En daarom zei de profeet, vrede zij met hem, aan het einde van deze overlevering, dat Jibril juist degene was die aan de hand van zijn gestelde vragen de mensen het geloof heeft bijgebracht.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 En dat je het gebed onderhoudt. En dat je zakat uitgeeft. En dat je tijdens de maand Ramadan vast. En de hajj naar het huis, dus de Kaaba in Mekka, verricht. Indien je daartoe in staat bent. Dat was zijn eerste antwoord, sallallahu alayhi wasallam. En ik denk dat het iedereen is opgevallen. Dat het antwoord van de profeet, vrede zij met hem, op de vraag omtrent de islam Allerlei zaken omvat die bestempeld kunnen worden als zichtbare daden van aanbidding. Daarentegen zou de profeet later el-iman uitleggen met allerlei innerlijke daden van aanbidding. Ook moet iedereen begrijpen dat wanneer de termen islam en iman opgenomen worden in dezelfde tekst, dan staat el-islam voor uiterlijke daden van aanbidding. En staat al iman voor innerlijke daden van aanbidding. Wordt echter slechts één van de twee termen in een tekst genoemd. Oftewel, islam of al imam. Dan omvat deze term de beide betekenissen. Even ter verduidelijking: Als Allah subhanahu wa ta'ala zegt. دينن, oftewel. En wie een andere godsdienst zoekt dan de islam, het zal van hem niet worden aanvaard. En hij zal in het hiernamaals tot de verliezers behoren. In dit vers wordt alleen de term islam aangehaald. Dus el islam betekent in dit geval zowel de uiterlijke als de innerlijke daden van aanbidding. En dat geldt ook voor een tekst waar alleen de term al iman in voorkomt. Maar wanneer over beide termen wordt gesproken, zoals in de overlevering van Jibril, die wij op dit moment aan het behandelen zijn, dan heeft iedere term een aparte betekenis. Ook valt ons op dat de daden die de profeet opnoemde in zijn uitleg van het islam op te splitsen zijn in fysieke daden van aanbidding, Zoals het gebed en het vasten. Financiële daden van aanbidding. Zoals zakat. En daden van aanbidding die zowel een fysieke als een financiële inspanning vereisen. Zoals het hajj. Gebed. Fysieke daden die jij moet verrichten. Op en neer gaan. Zitten. Buigen. Knielen. Noem het maar op. Als het gaat om zakat... Dat betekent dat jij je portemonnee uit je zak moet halen. Als het gaat om de bedevaart, dan is het zowel een fysieke daad van aanbidding, want je moet een hoop handelingen verrichten, maar daarnaast moet je ook geld uitgeven om daar naartoe te gaan. Dus het is zeg maar een combinatie van beide, fysieke en financiële daden van aanbidding. De eerste zaak waarmee de profeet vrede zij met hem al islam uitlegt, is het getuigen dat er geen God is dan Allah. En dat Mohammed zijn boodschapper is. En deze beide getuigenissen zijn onlosmakelijk van elkaar. Ze gaan altijd samen. En wie zich bij dit getuigenis neerlegt. Zal in aanmerking komen voor het paradijs. En la ilaha illallah. Betekent dat er geen ware aanbedende is dan Allah. Oftewel. Dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah. Ook hebben de geleerden gezegd dat la ilaha illallah uit twee basale delen bestaat. Uit twee fundamentele delen bestaat. Eén, het ontkennende deel. Dat wordt vertegenwoordigd door la ilaha. Oftewel, er is geen God. Twee, het bevestigende deel. Dat wordt vertegenwoordigd door illallah. Behalve Allah. Dus je kan je niet beperken tot één van deze twee zinsdelen. Je kan niet zeggen alleen maar la ilaha. La ilaha dan zou je een atheist zijn. Die helemaal niet gelooft in een god. Maar je kan je ook niet beperken op illallah. Want dan kan het betekenen dat je een moesrik bent. Je erkent Allah. Maar daarnaast aanbid je ook andere goden. Dus je moet zowel ontkennen... ...als bevestigen. Ontkennen dat er goden bestaan naast Allah subhanahu wa ta'ala... ...en bevestigen dat Allah subhanahu wa ta'ala de enige ware God is. En getuigen dat Mohammed de boodschapper is van Allah... ...betekent dat Mohammed ons dierbaarder dient te zijn dan iedere andere schepsel... ...en dat wij hem moeten gehoorzaam... ...de zaken die hij heeft verboden moeten vermijden... Zijn berichtgevingen moeten geloven. En dat wij Allah slechts aanbidden volgens de richtlijnen die Mohammed voor ons heeft uitgestippeld. Volgens zijn sunnah, volgens zijn methodiek. Wil je een daad van aanbidding uitvoeren? Dan moet jij jezelf afvragen van hoe heeft de profeet deze daad van aanbidding tot uitvoer gebracht? Dus de woorden la ilaha illallah staan... ...voor een zuivere intentie. Terwijl de woorden... ...Muhammadun... ...Muhammadun, Rasulullah ...ons verplichten om de profeet... ...in al zijn doen en laten te volgen. En een zuivere intentie alleen is niet voldoende. Men dient ook een daad van aanbidding... ...volgens de Sunna van de profeet... ...tot uitvoer te brengen. En het bewijs hiervoor... ...is terug te vinden... ...in een overlevering... Van Bukhari en Moslim, Waarin de profeet vrede zij met hem. Tegen een metgezel zegt. Die zijn schaap. Voor het eedgebed Heeft geslacht. Jouw schaap is slechts een schaap. Om genuttigd te worden. Om opgegeten te worden. Dus omdat hij te vroeg heeft geslacht. En zich niet heeft gehouden. Aan de tijd. Die door de Sunna van de profeet. Is voorgeschreven. Namelijk na salat al eed werd het dier dat hij heeft geslacht niet als offerdier geaccepteerd, ondanks zijn goed bedoelde voornemens en intentie. De belangrijkste pilaar na het getuigenis is het gebed, wat als een fysieke daad van aanbidding wordt beschouwd. De profeet omschreef het gebed als de steunpilaar van het geloof. Ook vertelde hij dat het gebed het verschil uitmaakt of bepaald tussen een moslim en niet-moslim. Hij zei namelijk... Dus de overeenkomst die wij met ze zijn aangegaan, is het gebed. Wanneer zij het gebed verlaten, dan treden zij buiten het geloof. Ook heeft de profeet, sallallahu alayhi wasallam te kennen gegeven... dat men op de dag des oordeels allereerst verantwoording moet afleggen voor het gebed. Hij zei zelfs, als het gebed in orde is, goed is, dan zal de rest ook goed zijn. Als het gebed niet goed is, niet in orde is, dan zal de rest ook slecht zijn. En het belang van het gebed wordt nog duidelijker en begrijpelijker als wij ons bedenken dat het gebed in tegenstelling tot de resterende daden van aanbidding in de hemel als plicht is opgelegd en dit speelde natuurlijk zich af tijdens de hemelvaart van de profeet, vrede zij met hem. Terwijl de resterende daden van aanbidding op aarde als plicht zijn opgelegd. En ook als de mensen van de hel naar de reden worden gevraagd waarom zij in deze verschrikkelijke toestand terecht zijn gekomen, dan zeggen zij, wij behoorden niet tot diegenen die het gebed pleegden te verrichten. Waarom? Zijn jullie in Jehennem terechtgekomen, wordt hen de vraag gesteld. Waarom? Dan zeggen zij, wij behoorden niet tot diegene die het gebed pleegde te verrichten. Een derde zaak die de profeet opnoemde toen hij over islam werd gevraagd, was een zaket. En een zaket is een financiële aanbidding. Dus een daad van aanbidding die betrekking heeft op geldzaken. En deze daad van aanbidding is van toepassing op rijke moslims. Die een zeer klein deel van hun vermogen aan de arme moslims moeten afstaan. Dit bedrag dat niets voorstelt als je het vergelijkt met het totale bezit van zo'n rijke iemand. Dit bedrag moet iemand die arm is weer op de been helpen en een beetje troosten. De vierde zaak waarover de profeet sprak is het vaste. En het vaste is een fysieke daad van aanbidding. En is tevens een geheim tussen de dienaar en zijn heer. En daarom overlevert de profeet vrede zij met hem van zijn heer dat hij het volgende heeft gezegd. Behalve het vaste, dat is aan mij en ik geef er beloning voor. En de reden waarom de beloning van het vaste in deze overlevering afgezonderd wordt... Van de resterende daden van aanbidding is vanwege de verborgenheid van deze daad van aanbidding. En het vaste betekent het zich onthouden van eten, drinken en geslachtsgemeenschap. Vanaf het aanbreken van de dag tot aan zonsondergang. En dit dient een moslim voor de duur van een maand vol te houden. En deze maand wordt ook wel de maand Ramadan genoemd. De laatste zaak die de profeet opnoemde in zijn uitleg van de islam is al-hajj, oftewel de bedevaart. Al-hajj is zowel een fysieke als een financiële daad van aanbidding. En het is verplicht voor iedere moslim één keer in zijn leven de bedevaart te verrichten. Indien hij dit natuurlijk zowel financieel als fysiek kan opbrengen. De profeet, vrede zij met hem, zegt namelijk in een overlevering van moslim. En de gezegende bedevaart kent geen andere beloning dan het paradijs. Dit zijn de vijf zaken die de profeet Vrede zij met hem als antwoord gaf op de vraag van Jibril over de betekenis van de islam. En de volgorde waarin zij worden genoemd is tevens bepalend voor het belang van deze daden van aanbidding. Dus de eerste pilaar die genoemd werd, het geloofsgetuigenis is dan ook de meest belangrijke. Het gebed dat als tweede genoemd werd, is de een na belangrijkste. En zo aflopend tot de bedevaart. En nadat de profeet vrede zij met hem klaar was met zijn antwoord op de eerste vraag, zei Jibril tegen hem, je hebt juist gesproken. En toen de metgezellen dit hoorden, waren zij verbaasd over het feit dat hij hem eerst iets vroeg, ...en daarna zijn antwoord goedkeurde... ...want meestal is iemand die een vraag stelt niet bekend met het antwoord... ...maar het ziet ernaar uit dat deze vragensteller... ...wel degelijk op de hoogte is van de antwoorden op de gestelde vragen. Dit was het dan voor wat betreft de eerste vraagstelling van Jibril omtrent al-Islam. Volgende week zullen wij ons storten op het uitleggen van de term al-Iman... ...en zoals jullie weten... Zou zal geen uiterlijke daad geaccepteerd worden als deze niet berust op een correcte iman. Dus zorg ervoor dat je volgende week weer bij bent. Subhanakallah.